Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.NL Musik. 1 uur alweer. Q Music News van nu.nl. Alleen Altena. Goedenavond. Naast KLM schrappen ook andere vliegmaatschappijen vluchten naar het Midden-Oosten. Het gaat bijvoorbeeld om Air France en British Airways. KLM vliegt voorlopig niet meer over Iran, Irak en Israël, maar ook niet naar Dubai en Saudi-Arabië.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 Verkeersminister Tiemann wil dat bedrag omlaag krijgen. Op dit moment klinkt het allemaal vrij hoog... voor één keer over een Belgische weg te gaan. Moet me nog even goed laten informeren of er ook geen andere mogelijkheden zijn. Het Betalen naar gebruik, prima, maar moet wel proportioneel zijn. De tol in België wordt waarschijnlijk volgend jaar ingevoerd. Zorgen ze dan ook van het geld dat ik niet nieuwe ophanging heb... onder mijn auto als ik over een Vlaamse weg ga? Nou, er is nog heel veel geld daarvoor nodig, denk <lacht> ik. Ons land doet definitief niet mee aan de Raad voor Vrede... van de Amerikaanse president Trump. Volgens buitenlandminister Van Weel heeft ons land ervoor bedankt, net als veel andere EU-landen. Hongarije en Bulgarije hebben wel ja gezegd... net als bijvoorbeeld Argentinië en Israël. En mooi nieuws uit Utrecht. Na de explosies in de binnenstad afgelopen week... zijn alle vermiste katten weer bij hun oh, baasjes. Dagen en nachten lang zochten vrijwilligers tussen het puin... naar de drie vermiste dieren. En volgens RTV Utrecht was Puskara de laatste... die weer thuis werd gebracht. Mart. Het weer van Weerplaza. Vannacht in het noorden code oranje voor ijzel. Het koelt af naar min 4 in Groningen tot plus 3 in het zuiden. En morgen opnieuw grote temperatuurverschillen. Rond het vriespunt in het noorden, in het zuiden kan het 9 graden worden. En is dus die kartjes zijn ook weer lekker binnen voordat het weer te koud wordt. Zo is dat. Alain, dankjewel. Alsjeblieft. Lets verkeersinformatie bij Q-Music. is eigenlijk geen reet aan de hand op de weg. Behalve dan twee flipsies langs de A50 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 220,0 en langs de A200 naar Amsterdam bij 8,1. q -music. Vanaf maandag, de Q Top 500 van de 90's. En je kan nog stemmen, Qmusic.nl en de Qmusic-app tot 6 uur zondagavond. Doe dat dan ook vooral ben nu een favorietje van Laurien. Ze won niet in knok tegen de klok, maar gelukkig is daar muzikale troost... in de vorm van Paul Elstad.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 Let me free you from the sorrow. sorrow Let me take you to a place I know Soul to soul, so, baby shows Let me free you from the sorrow Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. De 500 beste uit de jaren 90. Volgens jou, Q Music. We hebben het allemaal weer gehaald, weer een hele week. Ik zie dat uh, even kijken waar Erika erbij is. hey Steven. Hoe Nou, ja, wel oké okay, eigenlijk. Ik hoop dat jullie ook alles oké... Okay. Ik heb weer uh, een werkweekend voor de boeg. Ik ben, ik ben druk geweest... Ik heb dus vorige, precies een week geleden een TikTok-account ben ik gestart. En ik dacht echt, oh jee, ik weet niet, als je geen TikTok hebt... je kan dus in de TikTok jail terechtkomen. En dat houdt in dat als je een video plaatst... dat die dan maximaal 100 keer bekeken wordt. En daarna dan zegt het algoritme in die app, zegt, nee, ik ga dit naar niemand anders toesturen. Blijf jij maar lekker in die 100 view jail. En ik dacht, nou, komt een vent van 35, die gaat video's plaatsen op TikTok. Dus ik kom in die jail. Ik ga het gaat gewoon gebeuren. Maar nee hoor, het eerste filmpje ging hartstikke goed. En allemaal lieve mensen en dingen. En ik zit nu op, op 10.000 likes. En weet ik voor 800. Ik heb niet eens zoveel koffiecopies. 800 mensen die me volgen. Dus niet, jullie kunnen niet op de koffie komen, zeg ik er alvast bij. Maar wel echt ontzettend tof. Dus dat vind, ben ik heel druk mee. En daar ben ik ook wel een klein beetje trots op. Vind ik leuk. Dus ik ga het proberen vol te houden. Om te TikTok. waarschijnlijk over een week ben ik het weer vergeten. En open ik de app nooit meer. <laughs> en was het allemaal voor niks. Paul is er gezellig bij in de Q-Music App. Die is ook heel erg productief geweest. Die is eerste geworden bij de Q-Music Pubquiz. Wat leuk! Wietse is lekker vroeg klaar met werken. Morgen nog één dagje. En dan heb ik lang weekend. Vier dagen vrij. Oh! En hij stuurt foto's van een, uh, een rood glaasje wijn. Proost! Lizzie die wil heel graag dat ik haar moeder even de goedjes doe. Die stuurt uh, altijd berichtjes met de Q-Music App ook. Ze heet Marleen. En ik zou haar dus heel graag de goedjes willen doen. naar Lizzie, bij deze. Shout-out aan je moeder. <laughs> Dat moet je zo zeggen. Je moeder. Chase in the below. Chase in the below. Dat zeg ik. Love not war on cue. I bust it open for a kill. I put diamonds on your wrist. I came by your loving. It's never enough. I took that girl on the trail. can't your love I guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine to five mm -hmm. Mama told me stop playing, play all the games Steady throwing dollars and the change But every war ends the same Can we just make love? Bye bye bye, love. I guess I didn't try try hard enough. But we could work this like a nine to five. Oh, oh, oh. Mama told me stop pay, play all the games. It's steady throwing dollars instead of change. But every war ends the same. Can we just? I'm uh -huh.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 And who I wanna be? I'm tired of a life entwined with regret, holding on despite all the fights in my head. is nieuw muziek op Q, Better Man. Michelle stuurt het berichtje, ik vind dit zo prachtig. Nou, gelukkig is die alle rondes voor Piet of niet doorgekomen. Dus je gaat hem in dit geval vaker horen op Q. Dat is leuk. Uh, en Marleen, die hoorde net het berichtje wat haar dochter voor haar had gestuurd, Lizzie. Alleen zat Lizzie precies op het toilet toen ik dat voorlas. Lizzie, je moet ook gewoon niet gaan plassen, dat is helemaal niet handig. Dan mis je soms dingen op de radio. Olivia Ding, die kreeg laatst een belletje... wat ze gelukkig niet miste van Sir Elton John. Ze stond toen net bonen en worstjes te maken op de camping... beans en sausage. En hij wilde er even video bellen, gewoon om te zeggen... dat hij trots op haar is. I was on a camping trip in Wales, in Pembroekshire. And I was cooking sausage and beans on a little gas stove. And someone from my team said... You might get a phone call from Elton John today. Yeah. And I said, oh gosh. And then it rang and it was a FaceTime. I said, no. <laughs> I'm not, I'm not I mean, ready. And then I was like, off. oh no, I should have picked it up. And then I was like, I've missed it. And then he called me back and he just said, you know, I'm, I'm really proud of you. Yeah. And wow. it looks like you've worked really hard and you're ready now. Nou, leave lief is dat? Elton John is echt softie. En stop je Music. Dan ga ik voor... Arjan oh, en Krammen. Jan Smeet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ga voor Mark Rutte. Voor die Allemaal. Kane. Hoe the fuck is Kane? Kane, een goede avond. Avond. Nou, vorige week was ik er gewoon niet. Nee. Nee, we hebben je... Was ik er toen wel? Ja, toen was, toen was heb ik het wel. solo gedaan. Ja, dat klopt. Was nee, was je het zelf? Nee, ik was er zelf. Oh. Ik mocht toen jouw programma vervangen. Nou, heel leuk. leuk toen hadden we boos in de pianobar. bar. Ja, zeker. Het was een leuke avond. Jij was er wel bij. Ik miste je wel. Ik mis je altijd als ik dit uh, spel in mijn eentje. Oh, dat oh. is echt zo. Nou, Oké. Okay. Hé, hey, in ieder geval is het het spelletje Wie Ben ik, Wie Is het? Waar ja. jij figuurlijk in de huid van uh, iemand kruipt. Heb je al een eerste hint? Zeker aanstaande maandag start de Q-top 500 van de 90s. En daarom ja? dacht ik: ik ben een artiest uit de Q-top 500 van de 90s. Leuk, dat kunnen er waarschijnlijk iets meer dan 400 zijn. Ja, ik denk dat er, we staan een hoop natuurlijk dubbel in de lijst. Ja, daarom. Zullen ja. Er minder dan 500 zijn. Ja, ja, ietsje, ietsje. Om en nabij. Denk jij te weten wie hij is? En dan kan je Kane Stuur in de chemische app. Hoe spel je dat ook alweer? C A I en. Dankjewel. En dan mag je dus als je op de radio komt een ja-nee vraag aan Keen stellen om dicht bij je antwoord te komen. Dat Daarna goed. gok je wagen. Heb jij het goed, dan win jij. Een all-in-arrangement voor vier personen bij PAM Party House in Zwijndrecht. Dat is een uurlandbolen, onbeperkt gomette en alle drankjes zijn inbegrepen uit het PAM-drankenpakket. En zo is het maar net. Meespelen dus in de q c C-A-I-N. Dit kan niet zijn, want Damiano was toen nog vloeibaar. Zometeen de first time op cue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 Voorzitter, ja, en geen mijn hè? Hallo. Hallo, Stefan vader, En Damiano David. I across the ocean, never met the shore. My eyes were closed. My eyes were closed. Just getting drunk on pills and portions.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 En de first time, welkom bij het spelletje. Kane! Oh, nee, dat is de lange versie. Hoe the fuck is Kane? Nou, blij dat je hem toch even stopte waar hij uiteindelijk ook ophield. Dus, oh, ik dacht dat het twee keer was. Nee, ja, zo, maakt het ook Kane, niet uit. Kane, hoe the fuck is... Nee, maar... <laughs> het spel is in ieder geval, hoe the fuck is Kane? Ik ben Kane en de vraag is, wie ben ik? Ja, wie ben jij? Want je bent figuurlijk iemand anders. Je bent een artiest uit, uit de, de, de 90s. Q top 500 van de 90s. Oh ja, sorry. Dus dat nog is nog iets minder bericht. nog toch een beetje? Ja, Rick is nog steeds aan het werk, Rick. Goedenavond. Hallo. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen? Komt Kane uit Nederland? Komt Kane uit Nederland? Nee. Nee. Wie is dan volgens jou... Hoe de fuck is Kane? Dan moet hij wel Britney Spears zijn. Dan moet het wel. Dat kan niet anders. Kan niet anders dan Britney Spears. Nee. Nee. jammer. Rick. Ik zeg, werkt nog eventjes vannacht? Nee, komt goed. Jullie ook. Hoi. Hoi. Eline. Hallo. Ik heb begrepen dat jij bij een uh, zekere Q-music-puk-quiz vandaag allerlaatste bent geworden. Allerlaatste? Nou, niet allerlaatste. Nee. Ik oh. ben dertigste geworden. Oh, sorry. Dat jij niet heel, dat jij niet hey, op het erepodium stond. Hartstikke goed gedaan vanavond. Dankjewel. <laughs> dertigste? Ja, Willy? Ja, really? Oké, okay, nou goed. Even hey, we zijn nu <laughs> <laughs> Honepuk is Kane aan het spelen. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen? Uh, ik was nog aan het denken, ik weet het niet zo goed. Oh, uh... ja, het voordeel Eline is dat je de hele avond de pubkussen over de jaren 90 hebt gespeeld hier bij Q Music. Dus wat dat betreft ben je al een beetje ja. in vorm, denk ik. Nou ja... Zo succesvol was het niet, nee, maar... maar ik, ik, ik Dit gemengde gemengde geven. Ik zei net, je hebt het slecht gedaan. Dan is, dan is het... Nou, ze heeft het hartstikke goed gedaan. Ik probeer dus een de, de optimistische zo... kant hier te belichten. Het is gewoon heel verwarrend voor okay. iemand die er niet bij was. Eline, ja. <laughs> we weten in ieder geval dat die niet uit Nederland komt... en dat het dus een artiest uit de Q Top 500 van de 90s is... en dat het niet ja. Britney Spears is. Oké. Okay. Um, kan ik kan bijvoorbeeld vragen ja, of ik een man of een vrouw ben. Gewoon een tip. Heel slim. Ja. Is Kane een vrouw? Nee, ik ben geen vrouw. Nee, geen vrouw. Who the fuck is Kane? Blijft nog maar de helft over. Ja. We wil ook nog goed zijn. Ja, dat is waar. Een artiest, een mannelijke artiest uit de top 500 van de oh, 90's. je ja, bent geen groep. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik kan zo geen naam opnoemen. Geen één? Nee. Ja, dat is fout, denk ik, hè? Ja, dat is... Nee, dat is ja. Nee. Maar het goede nieuws is dat je niet laatste bent in het spel. Mm -hmm. Want uh, Rick is al geweest. Nou, gelukkig. Fijn weekend, Eline. Fijn weekend. Sherpa, uit. hallo Sherpa. Moi. Hallo, trotse eigenaar van de, Een Nieuwe Kitten. Ja, nou. en uh, we, we hebben er twee zelfs. Dus, twee? Uh, nu uh, hoorden we dat... Uh, één uh, hebben jullie uh, Snoepje genoemd. Ja, ik kreeg net ik kreeg een berichtje van jou aan de Qmusic-app... met de radio op zijn eerste kitten geboren. En uh, of ik een naam wilde verzinnen, dat heb ik Snoopy gestuurd. Ja. En dat Deuk. is nu ja, officieel? We we nu twee, dus eigenlijk uh, oh. mogen jullie allebei dan één uh, verzinnen. Nou, oké, okay, een naam voor de tweede kitten. De naam voor de tweede kitten. Ja. Oh my god. Nou, Sherpa, ik weet toevallig dat jij groot ijshockeyfan bent... want ik moet nog steeds even reageren op jouw vraag... om wanneer ik langs kan komen voor een ijshockeywedstrijd. Sorry daarvoor dat dat zo lang duurt. Nee, dat is niet erg. Uh, we de kaarten leren klaar, dus dan kunnen jullie met z'n allen komen. Nou, dat lijkt me echt waanzinnig. Ik kom daar nog op terug, dat beloof ik hierbij. Uh, uh, heb jij een favoriete ijshockey-speler? Magnus. Hoe? Magnus? Ja, Magnus. Nou, dan heet hierbij de andere kitten Magnus. <laughs> leuk? Niet leuk? Ja, nee, vind ik juist heel leuk. Nou, heel leuk! Kom, vang ik! Hé, Sherpa, blijf ja. heel veel Dan gaan we zo meteen verder met Who the Fuck is Kane. Ja, mogen we ook nog mee raden? Ja, zeker, zeker. Daarom zeg ik, blijf even hangen. We gaan eerst even uprisen met die Floron. Van respect, komt goed. Ja. je muziek, zometeen Marshmallow en Jelly Roll. Maar net vroeg je nog, Sherpa, mogen wij ook nog raden? Natuurlijk! Who de fuck is Kane? Welke ja-nee-vraag wil je aan Kane stellen in dit spelletje? Is de artiest een Nederlander? Is de artiest een Nederlander? Uh, ik zou adviseren om een andere vraag te stellen, want die vraag is al gesteld. En ja. het antwoord daarop was overigens nee. Ik kan wel even vertellen wat we tot nu toe weten. Ik ben geen Nederlandse artiest, maar ik ben wel een mannelijke artiest uit de Q-top 500 van de 90s. En ja, dus ook niet Britney Spears, toevallig? Ja, ook geen Britney Spears, dat klopt. Dat klopt. En ook niet, ik kan niemand verzinnen, dat ben je ook niet. Nee, klopt niet. Oké. Okay. Kom ik dan uit Engeland? Kom ik uit Engeland? Nee, ik kom niet uit Engeland. Oké. Okay, Who the fuck is Kane? Wij denken Robbie Williams. Robbie, Robbie Williams. Ah, sit and wait. Mooi. Ik ben niet Robbie Williams. Oh. Wel overwogen vandaag om die te zijn, maar uiteindelijk niet geworden. Nou, dat is even kut voor Sherpa. Ja. ja. <laughs> hey, dankjewel voor het meespelen. Hey, Dank jullie wel. In Wil jij ook een gokje wagen? stuur dan Kane C-A-I-N in een berichtje met de Key Music app en maak kans op een mooi arrangement met bolen, eten, alles erop en eraan.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 of the broken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 Jelly Rolls, zometeen Within Temptation, geloof ik of niet? Die hebben zomaar nieuwe muziek gemaakt. Uh, Jacco, hallo Jacco! Hey, goedenavond. Goedenavond, ben jij leuke dingen aan het doen deze vrijdag? Radio luisteren. Nou, dat is ten beste, ja, ik weet dat niet. Een van de het? leukste dingen die er is. <laughs> ik ben er niet zoveel bij je lezen. Heerlijk leven ben jij, je? Jacco. Wat lees je? ben ik toch benieuwd naar. Uh, op dit moment, ik zit net in een eng nieuwe... Ik ben net begonnen aan een uh, Great Library of Tomorrow, of een boek van Tomorrowland. Oh, vet. Oh, vet. Van een specifiek boek. People love to borrow. Ja, zoiets. Ja, die schrijven elk jaar toch een heel verhaal bij dat podium en alles. Zeker weten, dit is nog van vorig jaar, moet nog even doorheen. Oh, nou, een oh, ja. beetje afgebrand. Ja, maar het boek is er wel. Het boek is er wel. Het verhaal is niet verloren gegaan. Gaat het dan over het podium voordat het afgebrand was ja, of na? zeker. <laughs> nou, of zover ben ik nog niet. Ze hebben niet oh. ook nog in een dag een nieuw boek geschreven, Kane? De cliffhanger. <laughs> Vind het wel mooi dat het eerste podium wat echt over ijs ging in de fikblood? Maar goed, Jacco, uh, we ja. spelen Hoe de Fuck is Kane? Welke ja-nee vraag wil jij ja aan Kane stellen? Kom je uit Duitsland? Kom je Duitsland? Nee! Nee, ook niet! Nee. Oh, nee. oh mijn god, wat ben ik zo toch aan het doen hier. met mijn dikke vinger? Hoe de fuck is Kane? <laughs> ik dacht aan Scooter. Scooter! Scooter! Hypa! Ja. Hypa! Nee! Een Die komt uit Duitsland. Ja, maar kon ik zo snel iets anders bedenken. Ja, ik snap het, Jacco. Hey, heel veel leesplezier! Hey, bedankt! Oi, hoi, hoi! Succes voor de volgende! Yo, dat is lief, Lin. Jij bent de volgende! Goedenavond! Hallo, jij krijgt succeswensen van Jacco. Hoe is jouw vrijdagavond? Rustig. Ook al rustig. Rustig. Is rustig. Ja, het is okay. ja, rustig. Ja, we hebben een Blue Monday achter de rug. Het is bijna februari. Veel feestdagen. Ja, we hebben een paar dagen vrij geweest. Dus, uh, ook nog. We hebben lekker. Jij bent lekker bezig, Linda. Misschien ook in het spelletje. Welke ja-nee vraag wil je aan Keen stellen? Um, oh god, wat had ik nou bedacht? Ik weet het niet. Oh, ja. Nee, goed. <laughs> oh ja. Of het de man uh, van mannenhout. Of de man van mannenhout. Of de man van mannenhout. Oh, is weet het. Ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik helemaal geen idee heb. Oh, wacht. Uh, partner. Ja! <laughs> Hoe the fuck is game? Mijn gok ligt bij Ricky Martin. Ricky nou, Martin. Ik ben Ricky Martin! Hey, hey, hey, hey. Lekker bezig, Lin. Nou, dat was de eerste naam die me opkomt. Wat ik goed, ben de succeswens heeft geholpen van Jacco. Dankjewel, Jacco. Ja, <laughs> <laughs> Hé, hey, waarom moest je aan hem denken? Ik heb geen idee, ik zat uit de auto en ik luisterde bij je. Ja, er was de eerste naam die binnenkwam bij in de top 500. Nou, wat goed. Het was gewoon een divine intervention. Het kwam tot je. Ja, ja. ja zoiets. Je. Jij hebt nu gewonnen... Huh? Een al-in-arrangement voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. als een uur lang bowlen op een petkoe met... en alle drankjes zijn inbegrepen uit het palm drankenpakket. Super chill. Super chill. Dat dacht ik. We gaan er iets leuks van maken met een paar uh, mensen. Goed, goed Veel zijn. plezier, Lynn.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 Somebody love nog wakker omdat Puntje, puntje, puntje. Nou, dan is eigenlijk alles. Toch? Opgeoefend, Ik uh, zou het heel leuk vinden als dat die woorden die Stefan net uitsprak uh, opgenomen zou worden door jouw eigen stem in de QM cap en dat je dat even stuurt. Want ik ben heel benieuwd. Waarom ben jij nog wakker? Ja. Dus Stefan nog even één keer ter resume. Dan stuur je met een audio-berichtje ik ben nog wakker. Oh, sorry. Ja? Hey Kane, ja zie je dit is kut hè? Ja echt. het is zo enorm generale repetitie ging goed. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat puntje puntje puntje. Ja. En dan met je eigen invulling op de puntjes. Uh... En zei je bijvoorbeeld net als Rick bij de bakker werkt, dan zou puntje puntje puntje zou kunnen. Dan zegt hij: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik aan het werk ben bij de bakker. Nee, puntjes, puntjes. Oh, Oh, de Bakker. puntjes aan het pakken, Ben. Nee, maar dan gaan die mensen weer helemaal op die puntjes zitten. Dat hoeft allemaal niet. Ja, Weet je hoe ja, vaak mensen binnen die dingen die denken... Op... Dat, oh, dat is grappig. Dan zeg ik een puntje, puntje, puntje. En dan ga ik mijn invulling doen. Dat hoeft allemaal niet. Ik wil oh. gewoon je, je invulling. Goed. Dat lijkt me heel leuk. En verder ga ik straks uh, ook nog een beetje in op de Q-top 500 van de 90s. Want ik heb vanavond een pubquiz mogen presenteren. Dat was superleuk. Leuk. We hadden net onder andere... Een uh, van we de, de losers? Nee. Wat ben je gemeen vanavond, zeg. <laughs> je stayed in the facts, man. Nou, wie was dat nou ook alweer? Was het toch letterlijk mee? iemand die verloren is? Eline! Eline ja. hadden we aan de telefoon. Het is Eline, die was vanavond verloren. Met... Ja, maar dat hoeft dan niet losers te zeggen. Dat weet toch... je dan toch? Is gewoon de Engelse Mag versie. Mag ik nou mijn verhaal afmaken? Ja, nee, met je quiz. Schiet op. Oké, okay, nou, dus uh, het leek me leuk om straks ook even een beetje de, de pubquiz nog één keer te, te resumeren, Maar dan zeg ik een antwoord van een vraag uit de pubquiz. En ja. dan is de vraag... Wat is de bijbehorende vraag bij dit antwoord? De vraag is, wat is de vraag? De vraag is, wat is de vraag en het antwoord geef ik dan al als antwoord? Nou, Het antwoord was net dat jij Ricky Martin was. Dat klopt, maar dat... is weer wat anders. Nu wordt het heel verwarrend. Oh, dat klopt. Bij How the King was ik net Ricky Martin. En die komt weer uit de jaren negentig. En die ga ik zo draaien. Jezus, wat is dit ingewikkelde radio. Binnenkort ik wordt Marconi Award Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder.